De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Rashi, is weer terug in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Gisteren vertrok hij naar Oman, nadat hij met Pakistanse bemiddelaars had gesproken... die een einde aan de oorlog met de VS en Israël proberen te maken. De Amerikaanse president Trump zegt daarop de reis van zijn onderhandelaars naar Islamabad af. Het is niet duidelijk of er een nieuw voorstel op tafel ligt... waarover de Iraanse minister met de Pakistanen gaat praten. Demi Vollering heeft voor de derde keer in haar carrière Luik Basternake-Luik gewonnen. Na een solo van 34 kilometer kwam ze met een voorsprong van ruim een minuut als winnaar over de streep. Puk Pietersen eindigde als tweede. Het weer vanavond en ook tijdens Koningsnacht is het droog. Er staat weinig wind, maar het is fris met 2 tot 8 graden. Op Koningsdag zelf ook droog met een mix van zon en wolken. Maximum temperatuur dan 11 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Als je niet beter zou weten, dan uh, je haalt je dat hele Pink Floyd sound je er niet echt uit. Uh, nee, precies. Als je mm. dit niet weet, dan zou je dat niet herkennen. Nee. Maar hoe we Pink Floyd later zijn leren kennen. We zijn, gaan er nog even mee door. leuke anekdote. Ja, eigenlijk is het te, triest en leuk tegelijk.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 總是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 Sleten zijn pet, wie haar kleren, die kleren.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 En een Zwoel. beetje stamperen. Ja, het ja. Dat, is, uh, dat gaat er wel in. ja. We hebben in dit uur een, een overdosis aan uh, vrouwelijke 60-jarigen. Geeft niks aan. We gaan er ja. even mee door, want ja. we gaan nu naar een uh, Franstalige dame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 ik al leuk dat het meisje uh, daar zo'n succes mee heeft uh, gehad uh. dacht ik ook is ja. een mooie clipper is een, een schommel in uh, zwart-wit beeld is oh, ja. schommelt en dan dit lied ten gehore brengt ja. We gaan even naar uh, Nederlands trots. Misschien zelfs hedendaags wel een beetje onderschat. Een van de grootste bands uit de Nederlandse geschiedenis. Als je het hebt over de internationale betekenis die ze hebben gehad. Ja. Simpelweg omdat wat we gaan uh, laten zien. Nou, sterker nog, mee. ze hadden nummer één hit in dus, Amerika. En dat was uitzonderlijk, hè? Ja, dat is geloof ik daarna zelfs niet meer voorgekomen. Nee. De Eering heeft met Red Love heel hoog en langdurig in de hitparade gestaan in Amerika. Maar volgens mijn informatie geen nummer één. Uh,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 Wereldhit, daar gaan we naar luisteren. Venus.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 En um, ook weer lekker, een beetje dromerig. Dat is ja, ook best wel wel. Weer, ja, ja, ja. En, Wacht, het, het feit verreekt zich dat we allemaal 60-jarige hebben, want die zijn korter dan gedacht. Hè? Ja, dat is. Uh, dat hakte wel. Dat <laughs> breekt onze planning helemaal in de war. Hè? Ja, zie je, ja. ik heb voor mijn beurt gesproken, want het is, uh, het is jouw werk om uh, uh, uh, aan te kondigen in de laatste plaat. En ik heb ja. het al geroepen, maar het is helemaal niet waar, want ja. we hebben nog tijd voor nog een nummer. Ja. We blijven gewoon nog even in die tijd hangen. Nou, als je. In Amerika woont en je noemt je bent Amerika. Daarmee ben gegarandeerd uh, van succes, natuurlijk. Ja, dat, want, lijkt... dat trekt wel aandacht. Maar inderdaad, een 60er-jaren-band uh, met de naam Amerika. Met een prachtig bekend nummer: die kent Het niet een uh, horsewit, no name. Nou ja, het laatste liedje voor het eerste uur van Klink tot Klank. Graag tot straks voor nog een uur. and things that were said